een glimlach, een klein gebaar, dat langer blijft dan je had verwacht. Je zet het neer en gaat weer door, alsof het niks is, maar toch wel. Iemand leest de, denk even na en zegt gewoon ja, ik ben er wel. Geen planning, geen verplichting, alleen het moment dat klopt. Vandaag geef jij iets door, morgen komt het weer terug. Op de kaart van vandaag.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 Straat erbij haar daar Gewoon mensen, gewoon dichtbij Op de kaart van vandaag Zie je hoe makkelijk het gaat Wat jij zoekt of kunt geven, vindt vanzelf